De jongen van 17 rende op station Hollandspoor Spoor in Den Haag weg toen agenten daar aankwamen. Een van de politiemannen schoot hem in zijn nek. De familie is diep teleurgesteld over de eis van het OM. De moeder van Richie zegt dat de agent nog nooit berouw heeft getoond en dat hij het leven van de familie heeft verwoest.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 Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het Goede Leven. Jan Emoes. Nog uh, twee uur te gaan in de Nacht van het Goede Leven. Houdt uh, u van Gino Vanelli, Paul McCartney, Bob Marsha... de J. giles Band, Joe Jackson, Callum Blanstown, Creedence Clearwater Revival, The Cream of Babel Gilberto? Luister dan naar het laatste uur van dit programma. Houdt u van de hoorspelen, dan moet u uh, nu uh, de radio snoeihard zetten. Want we gaan een uh, hoorspel laten horen, een hoorspel op herhaling. In de kerstfeer, waarom ook niet? Ger Apeldoorn, die schreef. Een opdracht voor kerst. En Heron Muller regisseerde dat hoorspel voor de Avro in 1986. Waar gaat het over? Het gaat over een man die al vijf jaar werkloos is. Hij krijgt bezoek van een engel die de opdracht heeft gekregen hem aan een baan te helpen. Een opdracht voor kerst. Een hoorspel geschreven door Ger Apeldoorn. Moet je ze nou per se één voor één in doen? Straks moeten we weer rennen voor de bus. Laat me nou even, dat vind ik leuk. Eén voor één die kaarten erin doen. Dan kan ik zien wat ik aan wie gestuurd heb. Hier, wat zei ik je? Daar komt hij al. Nou, rennen dan. We halen het nog wel. Ja, de sneeuw is zo glad. Ik ga al zo hard als ik kan. Wil je dat ik val dan? Kijk dan, hij staat er al. We moeten echt rennen. Nee, nee dan ook een tas. Ik heb mijn eigen tas. Ja, maar ik heb er twee. Dan heb ik een hekel aan boodschappen doen. Ja, wat kan dan? Hier. Nee, nee, dan heb ik er twee. Schiet nou maar op. Ik schiet op, ik schiet op. Oh jee, daar gaat hij al. Zwaai je, zwaai je naar de chauffeur. Ik zeg je toch net dat ik twee tassen heb in mijn handen. Hoe wil je dan dat ik zwaai? Nou, ho, maar weer. Uf. Hij is al weg. Gat. Kunnen we weer een kwartier wachten? Als het niet meer is, hij vertrok veel te vroeg. Dat heb je altijd met bussen. Je gaat altijd te laat weg als je vroeg bent en te vroeg als je laat bent. Nou ja, laten we naar het bushokje gaan voor het weer gaat sneeuwen. Dan kunnen we de tassen op het bankje zetten voor tegen dat ze niet nat worden van onderen. Dat kun je wel vergeten. Hoezo? Nou, moet je kijken, Er zit iemand, een kleine dikke man met een gebreide muts op. Waar komt die nou vandaan? Nee, misschien naar de bus, een overstapje. Nee, er gaat hier maar één bus. Nou, misschien is hij dit niet opgedoken, ook goed. Er is heus wel een reden voor. Gaan we er nog heen of uh, gaan we er een punt van maken? Vreemde man. Met zo'n gebreide muts. Met zo'n bolletje erop. En dat voor een volwassen man van nou. Nou, ik geef hem toch zeker vijftig. Zeg, Nel. Ja? Neem je wel tenminste je eigen tas mee. tuurlijk. Oh, Sorry. Zo. Thuis. Kerstmis is kerstmis als het sneeuwt. Ondanks de sneeuw, toch nog snel thuis. Waar is mijn schrift? Hier zo. Even kijken. Uitgaven voor vandaag. 14,37. Afrond naar beneden. Goedemorgen. 14,35. Dat is ruim een knaak over het budget van vandaag. Kerstmis is kerstmis. Hoe oh, die tekst. Kerstmis is kerstmis als. De... Kerstmis is kerstmis. Wacht ja, even. Kerstmis is kerstmis als je geld op is. Ja, kerstmis. Het nou, is wel een leuke melodie. Ik ga hem straks hey, Heb je dat gezien daarnet, bij de vleeswagen? Of stond jij al toen bij de kassa? Toen jij bij de vleeswagen stond? Ja. Toen stond ik in de rij bij de kassa. En de verkeerde rij natuurlijk weer. Hij ging echt twee keer zo langzaam als de rij ernaast. Ik zweer het je, twee keer. Dus je hebt het niet gezien? Dat is de ellende. Je weet nooit wat je dan kunt zien. Nee, bij het vlees. Oh, dat was erg hoor. Dat was echt erg. Ja. Echt erg. Goh. Dat moet je echt meegemaakt hebben. Dat geloof ik best. Nou, ik stond bij de vleeswaren en daar hebben ze van die halve plakjes, hè. Oh ja? ja, van die plakjes die de helft goedkoper zijn. Daar hebben ze toch speciale kaartjes van? Ja, Dat hebben ze op het glas geplakt. Dat zijn, als ze verkeerd gesneden hebben... van die, van die kleine plakjes, van het, van het kontje en zo. Oh, gat, die neem ik nooit. Nee, ik ook niet hoor. Je weet nooit precies wat je krijgt. Soms is het de helft uitgedroogd, omdat het toch al een koentje is. En je eet er ook veel meer van. Want je denkt, het zijn kleinere plakjes, dus dan doe ik extra op mijn brood. En uiteindelijk ben je toch weer duurder uit. Ja, en je moet er speciaal om vragen. Ja. Nou, en daar stond net mijn buurman. Ken je die? Die naast je woont? Ja, die ken je toch wel. Hij woont alleen. Hart is nog een jonge knoop. Hij komt niet zo vaak zijn deur uit. Eigenlijk uh, zit hij de hele dag binnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Volgens mij is hij... Uh... Ah, ik bedoel, volgens mij heeft hij geen... Uh... Huh? Ik bedoel, ik zie hem nooit naar zijn werk gaan of zo. Nooit. Al vier jaar lang niet. Oh, is dat die ene die zoveel piano speelt? Ja, ik geloof het wel. Nou, dat is mijn onderbuurman. Zit de hele dag te pingelen op de piano. En niet spelen, dat hij een keer een stukje Chopin doet of zo. Nou, daar hou ik wel van. Nee, hij zit maar wat te rotzooien. Nou, zo klinkt het tenminste. Nou, en die buurman stond dus bij het vlees. Oh. En hij zag dat, van die halve plakjes. En die wou die wel, dat zag je aan hem. Maar hij schaamde zich ervoor. Hij wou niet zeggen van, uh, geef mij maar van die halve plakjes. Zo waar iedereen bij stond. Dus hij wees het aan op het kaartje dat ze op het glas geplakt hadden. Ja. Wacht even, ik ben bijna klaar. Hij wijst dat kaartje aan... en die juffrouw achter de toonbank die pakt het vlees dat onder dat kaartje ligt. Dat was Rospi van 3,50. gulden vijftig. En ze zegt, bedoelt u deze? En mijn buurman is even stil en zegt dan van... Uh, ja, ja, ja. En hij krijgt dus die Rospi van 3,50. gulden vijftig. En hij hoopt nog dat het voor de halve prijs is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat weet hij eigenlijk zelf ook wel. Nou, misschien moet je wat zachter praten. Hij keek zo zielig. Zo'n jonge knul. En hij moest meteen betalen. Dus hij haalde een briefje van vijf uit zijn portemonnee. 1,50 terug. En je zag hem denken van... geen extraatjes meer deze maand. Oh, als je eens lekker wilt janken, kun je nooit iets bedenken wat zielig genoeg is. Maar soms maak je dingen mee, want zo breed heeft hij het heus niet, hoor. Zo zonder werk. Nou, niks zeggen, maar ik geloof dat die man meestaat te luisteren. Welke, welke? Welke man? Van die muts op het bankje achter ons. Schaamteloos. Hij staat al de hele tijd mee te luisteren. Ben je gek? Die wacht gewoon op de bus. Nee, hij luistert mee. Ik zeg het je... Meneer, luisterde u mee? Nee. Sorry. Mijn vriendin beweert dat u ons stond af te luisteren. Uh, ja, dat klopt. Ik luisterde mee. Het was een heel interessant verhaal. Nou, het spijt me, maar het was niet voor u bedoeld. Wie bent u eigenlijk? Waar komt u vandaan? We zeiden net al, we hebben u niet aanzien komen. Nee. U bent merkwaardig. Ik uh, ben hier uh, afgezet. En ik vond uw verhaal heel interessant omdat ik op zoek ben naar een langdurig werkeloze. Nou, dan moet u niet bij mij zijn. Mijn man werkt. En de mijne ook. Maar uw buurman blijkbaar niet. Al vier jaar lang niet, zei u geloof ik. Ja. Kijk, dat uh, weet ik verder ook niet hoor. Ik, ik ken hem helemaal niet zo goed. Het, het is mijn buurman, maar. Ja, dat hoor ik. Ach, dat vind ik dan erg onbeleefd. Kunt u mij ook zeggen waar u woont? Dat is nog onbeleefder. Hoezo dan? Bent u van de televisie? Ik heb een kerstgeschenk voor hem. Hij is vast van de televisie, Nel. Vandaar die rare muts. Welke omroep is het? Ik weet het niet. Ik zeg niks meer. U moet op de Elsenlaan zijn. Op nummer 202. Nou, Corrie. Jij woont toch op 200, Nel? Nou, Corrie is toch leuk van de tv, dat vind jij toch ook leuk? Jij doet toch ook al die briefkaarten op de bus van dat je mee mag doen aan de tv-spelletjes. En jij wordt ook altijd uitgekozen. Maar ik ben nog nooit op de tv geweest. Mag ik ook een keer? Dames? Hé, hey, waar gaat u heen? U kunt met mij mee. Het is mijn onderbuurman. Hij kan heel mooi piano spelen. Het is een kwartiertje met de bus. Dank u, dames, dank u. U heeft mij zeer geholpen. Ik heb mijn eigen vervoer. Nogmaals bedankt. Kijk uit. Niet oversteken. Kom terug. Bukken, kijk uit voor die vrachtwagen. Stop. Oh nee. Wat? Wat is dat zo'n Moet. Kijken. Hij loopt gewoon door. Alsof Zo. er niks aan de hand is. Die man is niet goed bij zijn hoofd. Zomaar mensen afluisteren. De straat oversteken alsof er geen verkeer is. En dan die muts. Ze rijden toch ook veel te hard, zo midden door de stad. Die vrachtwagens met die sneeuw. Denken dat ze alles mogen. Gad, ben ik geschrokken. Gewoon niet goed bij zijn hoofd. Dat die vrachtwagen nog op tijd stil stond. Is een wonder. Als je zag hoe die aankwam scheuren. Het nou, is een wonder met al die sneeuw. Zo glad het is. Nou, die man heeft dan goede bescherming. En zo iemand stuur jij op mijn buurman af? Je moet die lege fles ook maar weer eens wegbrengen. Dat staat minstens voor een tientje. Ja, ik kom eraan. Even dit wegzetten. Ja, ik kom! Ja, hoor, ik kom eraan, hoor. Zegt u het maar. Dus zo ziet tegenwoordig een deurbel eruit. Ja, heel goed gezien. Dat is nou een deurbel. En uh, dit is een deur. Die staat open en daar sta ik in, want ik heb opengedaan omdat er iemand aanbelde. Ja, dat was ik. Goh, heb ik toch niet voor niets opengedaan? Het klinkt anders dan ik me herinner van mijn vorige bezoek. Uw vorige bezoek? Ja, het, het spijt me, maar ik geloof niet dat ik u ken. Ja, ik krijg ook zoveel mensen over de vloer. Hè? De ene instantie naar de andere. Is het niet om je te controleren, dan is het wel om je te helpen. Ja, misschien dat ik u zou herkennen als u die belachelijke muts afzet. Sorry, natuurlijk. Dat was heel onbeleefd van mij. Nee, nee, ik ken u echt niet. Ja. En eerlijk gezegd heb ik in de zes jaar dat ik hier nu woon... maar één deurbel gehad en dat is deze. Ik geloof dat u mijn deurbel met die van een andere klant verwacht. Nee, nee, nee. Ik bedoelde niet een voorbezoek aan u. Ik ken u verder niet. Ik heb uw naam van uw buurvrouw gekregen. Oh, ik bedoelde dat het geluid van deurbel in het algemeen... nogal veranderd is sinds mijn vorig bezoek aan de aarde. Aan deze planeet. Dat moet vlak voor de Eerste Wereldoorlog geweest zijn. Uh, ja, nou, oké. Okay. Vertelt u nou maar vlug wat u wilt, dan kan ik weer aan het werk. Aan het werk? Oh, vertel me. Ik verkeerde in de veronderstelling dat u werkeloos was. Uh, wat dan nog? Kan ik dan niet werken? Moet ik soms de hele dag op mijn luie voor de televisie gaan zitten? Wat ik overdag doe, is net zo belangrijk als wat types als jij echt werk noemen. Maar u bent dus wel werkeloos. Ja, zo is het al genoeg, hè? Ik ben voor mezelf helemaal geen harde jongen. En iedereen zegt dat ik wat vaker voor mezelf zou moeten opkomen. Maar ik heb geen zin om me aan mijn eigen voordeur te laten beledigen... door een gek met een debiele muts... die zich probeert uit te geven voor een marsmannetje... dat voor het eerst in vijftig jaar weer op aarde is. U, u vergist zich. Ten eerste is dit geen debiele muts. Hij is heel handig tegen de kou op de oren... en hij is gebreid door iemand die mij zeer na aan het hart ligt. En ten tweede ben ik geen marsmannetje, maar een engel. Een engel. Oh, niks bijzonders. Gewoon engel derde klasse met een kerstopdracht. Ik moet namelijk voor 25 december een langdurige werkeloze aan een baan helpen. Een baan? Ja, en die langdurige werkeloze, dat ben jij. <laughs> ik? Mag ik nou binnenkomen? Ik begin eerlijk gezegd een beetje last te krijgen van wintertenen. Wintertenen? Het ah. verborgen talenten. Talenten waar niemand iets van weet, behalve u. Let het al goed op. Wel op de radio aan Jij zit niet de hele dag op je luie reet de tv Maar je hebt wel de radio aan Daarvoor hoeft u alleen maar in te schrijven voor onze kerst Eh, uh, kopje thee? Ja, lekker, tegen de kou hm. Dat is een soort uh, arbeidsvitamine Als het woord mij vergeven is als werkeloze Muziek terwijl je niet werkt Helpt ook uh, heel goed tegen de eenzaamheid Kent u dat? Eenzaamheid dat is iets uh, wat mensen hebben die veel alleen zijn. Vooral zo uh, rond kerst. Waar ik vandaan kom, zijn we nooit alleen. Vooral zo rond kerst. Dat is een beetje een uh, verplicht nummer bij ons. Dan, uh, dan komen wij tezamen en dan, dan zingen wij. Niet echt leuk. Maar na afloop cadeautjes. Vorig jaar heb ik een muts gekregen. eigenhandig gebreid door de moeder maakt. Uh, zullen we afspreken uh. dat u mij niet vertelt hoe het uh, daarboven is... Dan houd ik op over het lot van de eenzame werkelozen, hè? Ik heb zo het gevoel dat we elkaar toch niet geloven. Hoe? Oh. Zal ik u eerlijk vertellen waarom ik u binnengelaten heb? Dat is heus niet omdat ik geloofde dat u vleugeltjes op uw rug heeft, hoor. Die heb ik ook niet. Ah, zo mag ik het horen. Geen smoesjes, alleen de waarheid. Ik ben een engel derde klas. Die hebben geen vleugels. Maar als ik deze opdracht op een goed einde breng... word ik gepromoveerd en krijg ik ze wel. Ja, ho maar weer, hè? Waarom geeft u nou niet gewoon toe dat u een of andere ambtenaar bent... en dat u iets komt controleren? Ja, wat kan mij dat nou schelen? Ik heb niks te verbergen. Ik klus niet zwart bij en ik heb geen vrouwelijke tandenborstels op bezoek. Ja, u mag overal in snuffelen. Ik weet wat ik moet weten. Ik heb alle gegevens meteen opgevaard toen ik uw naam wist. Fijn. Laten we elkaar dan niet langer voor de mal houden. Ik bedoel, U ziet eruit als een intelligente man. Hm. Ja, vooral nu u die muts afgezet heeft. En uh, ik heb zes jaar gestudeerd... Om een trouwens volkomen nutteloos diploma te halen. Dat klopt. Jan Middeling. 29 jaar, afgestudeerd Nederlandicus... met pedagogische aantekening, maar zonder ervaring. Nou, uh, uh, vergeet de buitenlanders niet. Behalve dat je drie maanden Nederlands hebt gegeven... aan allochtonen in het buurthuis om de hoek. Daarbij mee opgehouden omdat je het niet eens was... met de gehanteerde lesmethode en zelf een betere op wilde zetten... Is dat nog gebeurd? Uh, nee, ik, uh, ik werkte er niet meer. Dat had niet zoveel zin. Al met al vijf jaar werkeloos met 135 mislukte sollicitaties achter de rug. 48 in het eerste jaar, 42 in het tweede jaar, 20 in het derde jaar... 22 in het vierde jaar en dit jaar maar drie. Ja, ik ben ziek geweest. O, oh, ja, daar. Ja. Daar staat hier niets over. Nee, dat was een grapje. Ach, en dat voor een jonge man die op z'n e nog aan zijn toenmalige vriendin beloofd had... dat hij voor zijn 30 zo voldoende verdiend zou hebben... om er met zijn tweeën een jaar tussenuit te kunnen. Ja, nou, dat is dus niet gelukt. En zij is er hm. vorig jaar in de eentje tussenuit gegaan. Ja, ze... Hoe weten jullie dat eigenlijk? Vallen jullie haar nu ook al lastig? Ik zei toch dat ik hier alleen woon. Zij komt hier niet meer... Ik denk dat haar nieuwe vriend dat ook niet zo geslaagd zou vinden. ja, vriend, de baas eigenlijk. Want uh, ze kende hem via de werk. Wat zij dus wel had. Kijk, als het jullie om geld te doen is... kan je beter bij hem aankloppen dan bij mij. Ik heb niet met je voormalige vriendin uh, Jolande de Wit is het niet gesproken. Oh. Jullie weten wel hoe ze heet. Natuurlijk, ik weet alles. Jan Middeling, enig kind, bezoekt zijn ouders nog regelmatig. Ja, en denk maar niet dat ze financieel bijdragen, hè? want ze hebben het ook niet breed. Heeft een sterke band met zijn vader, een pianostemmer... die hem op vroege leeftijd reeds pianoles gaf. Piano spelen is dan ook zijn voornaamste hobby. Het geeft hem rust. Het doet hem denken aan zondagmiddagen dat hij zat te ploeteren op de etudes van Czerny... terwijl zijn vader deed alsof hij het, het programma zat te maken. Maar bij Iedere foute aanslag liet zijn vader een corrigerend kukje horen. Hey, ja, zeg, als, als dat allemaal in die computer van jullie staat... dan haal je dat er maar weer uit, hoor. Dat soort dingen hoeven jullie niet te weten. Dat is privé. Zal ik eh, de thee dan maar even opschenken? D er zijn dingen waar jullie van af moeten blijven. Niemand heeft je iets afgenomen. Het spijt me, het spijt me. Ik wilde alleen maar bewijzen dat ik ben wie ik zeg dat ik ben. Het spijt me. Ik snap mensen nog steeds niet. Ik kom je juist helpen. We gaan een baan voor je zoeken. Alles komt weer goed. Ik ben gestuurd. Zeg, waar is de thee? In de bus waar thee op staat. Op de ijskast. Huh? Hoe krijg ik de thee uit die kleine zakjes? Gewoon open scheuren? Nee, dat hoort zo. Theezakjes. Dat is iets van de laatste tijd. Wacht maar. Oh. Ik doe het wel even. Even goed stampen, zodat alle sneeuw ertussen uitgaat. Oh, Anders zit ik straks met al die rotzooi op mijn tapijt. Oh, maar ik ga meteen naar boven. Oh, moet je niet even een kopje espresso? Dat is zalig met dit weer. Ik moet dit nog allemaal uitpakken. Twee tassen vol weer. Oh, ik heb zo'n hekel aan boodschappen doen. Je kunt af en toe wel zuren, hoor Waarom nou? Wat maakt het nou uit? Je hebt de hele middag nog. Of als je wat anders verplant, moet je vanmiddag nog een sneeuwpop maken met de postbode. Sorry, ik zeg het ook alleen maar. Natuurlijk ga ik mee. Espresso, zei je? Ja, alleen hoop ik wel dat jij koffie bij je hebt, want ik had eigenlijk niet op je gerekend. Ik heb genoeg bij me. Oké, okay. en goed stampen, hè. Je hebt hem natuurlijk nog niet gezien, hè, die espresso-machine. Hij is pas gisteren gebracht. Maar het is een zaligheid. Ik heb het gevoel alsof ik hem al weken heb. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar jij zult me natuurlijk weer een uitvoerige demonstratie geven. Zoals altijd. Oh, Hoor ik dat nou goed? Je bent toch niet jaloers? Ik kan het ook niet helpen dat ik altijd van die prijzen win. Je doet ook aan zoveel wedstrijden mee, daar kan ik niet tegenop. Ik durf te wedden dat je deze week meer inschrijfformulieren op de bus hebt gedaan dan kerstkaart. Ik ben nou eenmaal dol op spelletjes. Jij bent dol op prijzen. Nee hoor, het gaat tenslotte om het meedoen, hè. En dat je je eigen stem hoort op de radio. Jij bent zo vaak op de radio met al die spelletjes... dat ik iedere week weer verbaasd ben dat je geen eigen vermelding hebt in de gids. Uw handige nelde werfwijzer voor deze week... Maar je bent tenminste nog nooit op de televisie geweest. Dat is je nog nooit gelukt. Hé. Hey. Hé, hey. hm? zie je dat? Wat? Kijk dan. Daar. In de keuken. Bij de buurman. Wat doe je nou? Dat doe je toch niet? Ach, dan moeten ze maar geen Ga's ramen schijf. maken waar iedereen langs loopt. Joehoe! Dat is die man van die bushalte. Die staat daar in de keuken thee te zetten. Die van de televisie? Maar ah, doe niet zo mal. Ga eens opzij. Joehoe! Het is hem echt. Oh, oh hij zwaait. Joehoe, ja. Maar... Dag, dames. Jan, kom eens gedag een zeggen tegen je buurvrouw. Buurman. Dus jullie kennen elkaar? Ik zei toch dat ik jouw adres van je buurvrouw had? Van mij. Hij is van de televisie. Maar hoe kan het nou? Ik bedoel, u kunt helemaal niet hier zijn. Wij hebben er een kwartier over gedaan met de bus. Een kwartier? Maar wanneer heeft u hem dan gezien? Nou, we kwamen deze meneer tegen bij de bushalte. En toen zei hij dat hij van de televisie was. Nee, dat zei u. Dus, u bent niet van de televisie. En toen? Toen gingen wij met de bus, maar deze meneer niet. Daar zegt wees voor mij. Kom ik iemand tegen van de televisie, is hij niet van de televisie. Ja, en toen? Hij ging lopen, geloof ik. Hij werd nog bijna overreden. Ja, dat was wel schrikken. Echt een wonder dat u dat overleefde. Een wonder? Een kwartier geleden. En hij is hier al ruim 10 minuten. Dat lijkt me sterk. Zo snel is niemand. Of hij moet vleugels hebben. Nee, die heeft hij niet. Hij is een. Dat is toch? Geloof je me nu, Jan? Ik weet het niet. Nou, dan moet ik je maar een demonstratie geven. Jammer. Vrij vermoeiend. Oh, je was. Wat was dat? Waar zijn we nu opeens? New York. New York. Kerstmis in New York. Hoe kom ik hier? Ik kan ons overal heen brengen, waar je maar wilt. Dat is nou een van die leuke extraatjes als je een engel bent. Dit is New York. Ik zal je nog een voorbeeld geven. Nou Jan, kerstmis in Berlijn. Oh, dit is dus Berlijn. We zijn Hong Kong. Dit is Hongkong. Wat heb ik gedaan? Waar zijn we nu? Oh, ik wou Baghdad dat laten zien. Man, dat ligt in Irak. Irak, wat is dat? Wat is dat? Dat is gevaarlijk oorlog. Waarom vertelt niemand mij dat dan? dan kunnen we dat misschien ergens anders bespreken? Ergens waar we minder bommen ontploffen. Zo, oh. dit lijkt me rustig genoeg. Een eilandje in de stille oceaan. Ja, dat is beter. Hoe heet het hier? Weet ik niet. Ergens op de Filipijnen. Nou, laten we hier dan ook maar niet te lang blijven. We moeten toch terug. De dames mogen ons niet missen. Zijn we dan al niet te lang weg? Nee, voor hun zijn we een seconde of twee weg. Maar ik moet uitkijken, want jij bent de enige die mag weten wie ik ben. Ik weet nog steeds niet wie je bent. Geloof je me nou nog niet? Wat moet ik dan doen? Nee, Nee, ik geloof wel dat je een engel bent. Tenminste, als je dat niet was... dan zou je wel een heel speciale regeling met de KLM moeten hebben. Met wie? Da laat, laat maar. Maar ik weet nog steeds niet hoe je heet. Ik heet Max. Aangenaam, Max. En jij gaat mij aan een baan helpen. Dat is de bedoeling. Nou, ik wens je sterkte. dan zou ik er nog een zaal bij doen. Ja, vooral met dat gure weer. Weet u wat? U past even wat we hebben uitgezocht. U kijkt even of de shirts comfortabel zitten. En dan zoek ik er ondertussen een zaal bij. doe. Ja, moet dat echt? Kijk, hier zijn de paskamers. Alsjeblieft. Voor u is er een bankje, meneer. Dank u. Onzin. Ik blijf het onzin vinden. Wat moet ik hier nou mee? Zo'n broek en zo'n jasje. Die staan mij van geen kanten. Jij hebt de afgelopen vijf jaar mogen bepalen wat je wel en niet stond. Dat heeft bijna geholpen. Ja, de mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Dat doen ze dus niet. Trek nog maar aan. Zoals je eruit zag, kan ik je niet aan een baan helpen. En ik betaal. Dus wat valt er te klagen? Ik snap het niet, hoor. Het is toch allemaal voorkomen overbodig als jij een engel bent? Shhh. Ik werk onder bepaalde voorwaarden. En één daarvan is dat niemand mag weten wie of wat ik ben. Nou... Verricht al snel nou een wonder, dan kun je terug naar de hemel. Ik verricht geen wonderen. Oh, en hoe heb je dan, dan net ervoor gezorgd... dat de buurvrouw niet in de gaten had dat we weg waren geweest? Dat was geen wonder, dat... Wacht, wacht, ik kom bij je in dat hokje. Dan leg ik het even uit. Hé, hey, oh, ik ben maar aan het omkleden. Ja, ga maar door, ga maar door. Ik zal niet kijken. Mijn opdracht. Datgene wat ik met jou moet bereiken... is net zozeer voor mij als voor jou een test. Ze hebben niet heen gestuurd om even een paar wondertjes af te leveren. Ik ben geen postbode. Ik ben een engel derde klas. Die kan promoveren tot engel tweede klas als hij zijn opdracht naar voldoening vervult. Ja, maar, maar luister nou eens. Daarbij staat mij ter beschikking mijn verstand, mijn mensenkennis. Een paar trucjes die ik als engel geleerd heb. Zoals euh, snel door de ruimte reizen. Verder heb ik een paar honderd gulden. En dan ook nog één klein wondertje. Ah, dus toch een wonder. Een wondertje. Niks bijzonders. En ben lange na niet genoeg om een opdracht er in één keer mee te vervullen. Een wonder is niet meer dan een middel om één deel van de werkelijkheid te manipuleren. Ja. Ik zou er minstens drie wonderen nodig hebben om jou een beetje acceptabel uit te laten zien. Heren. Ja, nou, ik, ik vind het maar al handig zo, hoor. Heren, ik heb de zaal. Wat? Oh, ja, ja, wacht, wacht. We komen eruit, we komen eruit, hoor. Ik wou even het resultaat van tot nu toe bekijken ja. van dichtbij. Ja, nou, ik neem direct aan dat u een goede reden zult hebben... om met z'n tweeën in het hokje te zitten, hoor. Ja, het lijkt me wat krap, maar de klant is koning, niet waar. Ja, is dat de sjaal? Ja, ja, zo volledig wollen sjaal. En het patroon is gebaseerd op Schotse ruiten. Kijk, dat Japanse teken daar, dat staat voor een lang leven. Ja, Max, ik doe alles wat je zegt, maar, mm -hmm. maar dat ding is nog afzichtelijker dan jouw gebreide muts. Dan laten wij het hierbij. Ja, de klant is koning. Zullen we dan maar even afrekenen? Of wilde u nog even in het hokje blijven? Daarvoor hoeft u alleen maar in te schrijven voor onze kersttalentenjacht. Max, kan die radio niet wat zachter? Ik ben een formulier aan het invullen. Rustig nou maar. Hier ja. nou. ja. kan het telefoon zijn dat we snel nou, aan de beurt zouden zijn. Wat voor vragen je niet beantwoorden moet. Hier, bent u in het bezit van een rijbewijs? Nee. Bent u in het bezit van een zwemdiploma? Ja, wat willen ze? Dat ik in de auto stap en daarmee de zee in inrijg? Nee, maar ik kan wel zwemmen. Ah! Wie van de twee is middeling? Uh, dat ben ik. Goed zo. Komt u maar binnen. En heeft u de vragenlijst ingevuld? Ja, die heb ik hier alsjeblieft. Ja, totaal overbodig. Oh. oh, mijn naam is Van Steen, maar we zijn niet van Steen. <laughs> ah. <hums> Aangenaam. Is dat uw vader? Uh, nee, deze meneer is... Uh, hij wil graag even meeluisteren. Hij is... Uh, van de televisie? Uh, van de televisie, ja. Hij uh, bereidt een programma voor. Nou, dan zal ik maar op mijn woorden letten. Hè? Dus, u komt hier voor een baan? Nou, u heeft toch een vacature voor een leraar Nederlands? Praat me er niet van. Het is om de twee maanden raak. Timp heette de laatste. De arme drommel. Weet u hoe die hier is weggegaan? Nee. Horizontaal, in het harnas gestorven... Dat me. Hij is voor zijn cluster gestorven. Cluster? Ja. ja. Zo noemen we tegenwoordig een klas. Een cluster. En God mag weten waarom. Ik zal het hem eens vragen. Het ene moment stond Tim dus nog... deze en T's uit te leggen aan de onwillige menigte... die we tegenwoordig cluster noemen. En het andere moment lag hij lang uit op de vloer. Ha. Zijn gezicht was spierwit. Van het krijt en de borstels... die zijn lieve leerlingetjes naar hem toegegooid hadden. Dat is toch een verschrikkelijke dood, hè? Ha. Gestikt in een borstel. Ha. En naar die baan solliciteert u? Als die vrij is, ja. Begin het toch niet aan. Je bent zeker al wat langer werkloos. Hè? Ja, maar ik heb wel geprobeerd om het bij te houden. Ach man, die kinderen zijn toch niet bij te houden. Vooral hier niet. Deze school staat in de buurt bekend als Huizenavondrood, Avondrood. Omdat er zoveel leraren als oude van dagen vandaan komen. <lacht> ja. En jij bent nog jong. Kies toch een ander beroep. Nou ja, het spijt me, maar ik wil toch... Eh, heel... wat wil je... Dat ik ga janken of zo? Nee. nee weet, maar... u, weet u hoe verschrikkelijk het iedere keer weer is... om zo'n jonge vent binnen te zien komen... en te weten dat hij binnen een half jaar veranderd zal zijn... in een trillend hoopje ellende, rijp voor het gesticht? Dus u wilt mij de baan niet geven? Nee, ik doe het niet. En niet omdat er iemand van de tv bij zit, hoor. Maar zo'n zo frisse, jonge kerel... Zo mooi in het pak. Nee, die kan ik het niet aandoen. Ja, als, je, als je nou nog een beetje chauffe gekleed was... dan had ik gedacht, verdien de loon. Maar, maar, maar jij, jij verdient iets beters. Oh. Vlucht nu het nog kan. Ja. Ja. Dit is waanzin. Ach. Het hele onderwijs is waanzin. Solliciteren is waanzin. Ik snap niet dat je daar zo kalm onder kunt blijven. Ach, ik ben vaak genoeg afgewezen op sollicitaties... En meestal om redenen die nog belachelijker waren. Kerstmis is kerstmis zonder sneeuw. Kerstmis is kerstmis zonder jingle bells en denneboom. Dus jij geeft het na één mislukking nou op? Eén keer de deur in je gezicht en hup, wel weer gehad voor dit jaar? Ja, dan is geen wonder dat je een kunnen vinden. Zo'n teerzieltje hebt? Hoe kan ik jou nou helpen als je. me niet op met dat gepingel? Godverdulleme? Zijn je echt Godverdulleme? Ja, ah, ja, ja, ja. Ik weet dat ik niet mag vloeken, maar. Godverdulleme, dat is een heel respectabel. Ik snap niet dat jij zo vrolijk kunt zijn onder deze omstandigheden. Deze omstandigheden? Wat het daar zo bijzonder aan dat ik werkeloos ben? Dat ben ik al vijf jaar. Alles wendt ook in de modder liggen. Ik heb toch al die ellende niet nodig. Ik zou waarschijnlijk ook een rotleraar zijn ook. Het enige wat ik kan, is een beetje op mijn piano pingelen en het huishouden doen. Boodschappen en zo, daar ben ik goed in. Ja, jammer dat ik geen kinderen kan krijgen. Je kunt zo toch niet doorleven? De, waarom niet? Weet je dat ik op deze manier in een half jaar meer literatuur lees... dan tijdens mijn hele studie Nederlands? Ja, waarom zou ik me drukker moeten maken over een baan dan mijn buurvrouw? Zij is getrouwd. Oh, Oh, ik, ik moet een baan zoeken, omdat mijn vriendin is weggelopen. Nou, het spijt me dat ze je dat niet geleerd hebben... maar het komt dus ook wel eens voor bij mensen die een baan hebben. Ik snap niet waarom ik me zo gek heb laten maken. Laat me met rust. Nou moet jij eens goed luisteren. Ja, wil jij een kopje thee? Ja, ja, ja graag, ja, graag. Ik heb jou gekozen. Als ik jou voor Eerste Kerstdag middagnacht niet aan een baan geholpen heb... lig ik eruit. Ja, waaruit? Dan ben ik werkeloos, net als jij. Dan maken ze een mens van me. Doen ze dat echt? Zetten ze je dan weer terug op aarde? Niks terugzetten. Ik ben nooit een mens geweest. Ik ben een engel. En ik heb totaal geen verstand van mensen. Ik verpruts iedere opdracht waar een mens in zit. Weet jij nog wat ik zei dat ik hier vlak voor de Eerste Wereldoorlog... voor het laatst geweest ben? Ja, zoiets zei je wel, ja. Toen zat ik op de Titanic. Uh, jij hebt de Titanic laten zien. Uh, uh, foutje. vrouwtje. <laughs> ik was er voor een navigator. Hij had problemen met zijn vrouw. Ik moest hem helpen, maar ik zei weer iets verkeerd en hij werd kwaad. Hij probeerde me te vurgen. Daardoor zag ik die ijsberg niet aankomen. Kaboom! <tokkabem> ja. <tokkabem> ja. Ze hebben me meteen naar een, naar een bijscholingscursus gestuurd. De cursus Mensen voor Beginners. Daar heb ik de afgelopen vijftig jaar gezeten. Vijftig jaar? Maar nou, dan moet je toch wel iets geleerd ja. hebben. Is te hopen. Jij bent mijn afstudeerproject. Als ik het weer verpruts, kunnen ze dan maar één ding doen. Een mens van me maken. Alleen door een paar jaren te ervaren wat het is om mens te zijn... kun je mensen echt leren begrijpen, zeggen ze. Maar ik doe het liever zonder. Ik zou niet meer weten dat ik ooit een engel geweest ben. Ik zou niet meer weten wie ik was. En ik zou uiteindelijk moeten sterven om in mezelf te worden. Eigenlijk zit ik in precies hetzelfde schuitje. Ik heb zes jaar gestudeerd om leraar Nederlands te worden... en al na drie mislukte sollicitaties... vroegen ze me of ik niet wat anders wilde proberen... Wij zullen ze eens laten zien dat we ons vak verstaan. Wat jij? Ja, we kunnen toch zeker ons eigen lot wel in hand nemen? Je hebt gelijk. We mogen de moed niet opgeven. Kom op. Jij had nog meer vacatures. Voorlopig genoeg. Gelukkig raak er een hoop leren over spannen. Zo tegen kerst. Ah, niet aan denken. Het is een leuke baan. Het is wat ik wil en we zullen hem krijgen. Goh. Dit is haast net zo leuk als die keer dat ik de vier musketeers moest helpen. Vier? Het waren er tot drie. Dat was nadat ik ze geholpen had. <lacht> Want op kerstavond lanceren wij weer een ster. En die ster, dat kunt u zijn. Daarvoor hoeft u alleen maar in te schrijven voor onze kersttalentenjacht. Er zijn drie manieren waarop u uitverkoren kunt worden. U kunt een ster worden als schrijver van een nieuw kerstlied. U kunt een ster worden als zanger van dat lied. En u kunt een ster worden als lid van de jury die de winnaar uit gaat kiezen. Bel nu. 035 717... 2348. 348 En wie weet, op eerste kerstdag bent u misschien een ster? Jou? Ze hebben jou uitgekozen als jurylid van de kerstal in de jacht? Ja, ze belden vanochtend. Ze hadden mijn kaart getrokken. En ik wist dat het zou lukken. Maar ik had me ook opgegeven. Waarom nemen ze mij dan niet eens een keertje? Tja, ik ben nu eenmaal voor het geluk geboren. En ik heb mezelf 25 keer opgegeven. 25 keer? Ja, weet je wel. Die hele stapel briefkaarten die ik in de post deed. Vandaar dat ik ze er één voor één indeed. Zodat ze een beetje verspreid zaten. Ik hoorde het op de radio en ik dacht, dat is iets voor mij. Dus... Jij komt op de televisie? Ja, het wordt tegelijk op de radio en tv uitgezonden. Ze hebben een jury met Gerrit de Braber en Loekie Knol en met mij dan. En we gaan met z'n drietjes luisteren. Gerrit, Loekie Knol en ik. En dan geven we punten voor het beste kerstliedje. Maar jij weet helemaal niks van muziek. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Ze wilden gewoon iemand van het publiek. Ik moet zeggen wat ik mooi vind. Oh ja, maar wat ik vragen wou is of ik van jou die ene jurk mag lenen met die glitters. Weet je wel, die ene die ik aanhad op de bruiloft van Rieks en Monique. Mijn jurk? Ja, die ene waarvan iedereen zei dat die mij zo mooi stond. Jij wilt met mijn jurk op de televisie? Och, dan kun je in ieder geval zeggen dat je jurk op de tv is geweest. Nou, ik weet niet of ik dat zo'n goed idee vind. Hé, kom op nou, we zijn toch vriendinnen? Daar merk ik anders weinig van, Nel de Werf. Het enige wat ik merk is dat jij altijd, altijd je zin krijgt... en nooit zo'n keertje bij mij de ramen komt lappen... of een extra tas komt tillen. Maar wel om de kap koffie of suikerlenen... of spaghetti als je eens wat anders wilt koken en je hebt niks in huis. En dan vraag je je nog af waarom ik altijd meer boodschappen heb dan jij. Nou zeg, we helpen elkaar gewoon af en toe. En wanneer heb jij dan voor het laatst iets voor mij gedaan? Nou, ik heb je nog wel de groeten gedaan in het programma van Gerrit de Vries. De groeten? Ik zie jou iedere dag. Wat moet ik nou met de groeten? Die had je van mij mogen houden, weet je dat? Je krijgt ze terug van me. De groeten! Maar wat moet ik dan aantrekken? Je koopt zelf maar eens wat... Of nog beter, je doet maar mee aan een prijsvraag dan weer er eentje. Oh, wat kun jij gemeen zijn? Ga weg, ga mijn huis uit. Wat ben jij een gemeen mens en nog wel met kerstmis. Ik hoop dat ik je nooit meer zie. Daar zou ik maar niet al te sterk op rekenen. Je krijgt mij huis nog wel eens een keer te zien. Op de televisie, op het moment dat je het minst verlacht. Toch wel een leuk liedje. Je kunt horen dat je al vijf jaar aan bezig bent. Nou, ik heb reuze wel meer gewaakt, hoor. Maar ik vind dit zelf de leukste. Nou, ik heb er alleen nog steeds geen goede tekst bij gevonden. Ik zing meestal maar wat. Ze zeggen ook niet voor niets dat leraren Nederlands mislukte schrijvers zijn. Nou, wel. Ik ben een mislukte leraar in Nederlands. Dus ben ik een mislukte mislukte schrijver. Een geslagen schrijver, dus. Of een dubbele mislukking. Nou, je bent in ieder geval niet alleen... Ik ben een mislukte engel. Ik snap het niet. Ik dacht dat het zo makkelijk was. Even iemand een baan bezorgen. Dacht dat had toch moeten lukken? Ook al hadden we dan geen hulp van hogerhand, we hadden toch zijn zegen. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Echt? Meer voor jou dan voor mezelf. Ach, ik weet het, ik weet het. Drie dagen lang zijn we van de ene school naar de andere gegaan. Als ze bij de ene zeiden dat je haar te lang was, gingen we naar de kapper. En dan zeiden ze bij de volgende dat mijn hart tekort was. Ze hebben je te oud genoemd, te jong, te onervaren, te rijp, te opstandig, te meegaan. Een te... ja, reden hebben ze nooit tekort. Aan banen wel. Misschien moet jij toch maar eens wat anders proberen. Ik weet dat... Ja, maar dat wat je... dan? Ik kan niks anders. Ik heb tien jaar van mijn leven aan de literatuur gegeven. Ja, je hebt tien jaar van je leven aan de literatuur gegeven. <laughs> ja, tien jaar van mijn leven. Is dat niets voor een liedje? Ik heb tien jaar van mijn leven aan de literatuur gegeven. <tie> tien jaar van mijn leven aan de literatuur? Van waar? Geen iemand? Nee, nee. Oh, hallo? Hallo, ik weet niet of u mij nog kent, maar ik ben uw bovenbuurvrouw. Oh, de vriendin van hiernaast. Ja, mag ik snel even binnenkomen voor ze me ziet? Wie is het, Jan? Mevrouw Hoogdak, van hierboven. Ja, komt u maar verder. Ja, Bent u er ook nog? Ja. Een paar dagen nog maar. Ik, uh, ik kom over uw piano spelen. Oh ja, het, het, het spijt me als u daar last van heeft. Ja, ik speel al zoveel mogelijk overdag. Die flats zijn gewoon te gehoorig. Nee, nee, ik vond juist dat u ontzettend leuk speelt. En ik vroeg me af of u geen zin had om daarmee op de televisie te komen. Ik ben niet van de tv. Nee, dat weet ik. Maar er is een soort wedstrijd. Heeft u dat dan niet gehoord op de radio? Oh, daar let ik nooit zo op. Ik heb hem alleen maar aan voor het geluid. Nou, er is een wedstrijd voor kerstliedjes. Dat wordt op kerstavond uitgezonden op de televisie. En daar kan iedereen aan meedoen. Je moet alleen een beetje geluk hebben. En wat moet je daar precies voor doen? Nou, een liedje schrijven. U maakt toch zelf liedjes? Ja, ik probeer af en toe wel wat. Nou, dan moet u meedoen. Misschien wint u wel wat. Het schijnt dat de winnaar een plaat mag maken. Ja, maar ik, ik doe het alleen maar voor mijn lol. Het is mijn hobby. Dus je vindt het leuk om te doen? Ja, hartstikke leuk. Dat weet je. Leuker dan lesgeven. Ik geloof het wel, eigenlijk. Maar, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Nee, nee, dat is het. Daarom kon ik je niet helpen. Je wil eigenlijk helemaal geen leraar zijn. Ja, maar wat ik wil heeft er toch niet mee te maken? Ik heb echt wel mijn best gedaan. Daar gaat het niet om. Je moet gewoon doen wat je fijn vindt om te doen. Wat heeft het anders voor zin om iets te doen? Daarom lukt het me niet om jou een baan te bezorgen. Ik kon je toch niet voor de rest van je leven opzadelen met een baan... waarin je je niet gelukkig zou voelen? Dus... Dus jij denkt dat ik met liedjes verder moet gaan? Als dat is wat jij het liefste doet, dan weet ik zeker dat het ons zal lukken. En ik ook. Ik weet zeker dat het gaat lukken. Ik voel het. Die liedjes van u zijn prachtig. Dat heb ik altijd gezegd. Nee, nee, hoog nou eens even. Ja, ik, ik kan helemaal niet zingen. Ik zing vals. Ja, ik zing noten die niet bestaan. Oh, u heeft niet op een kerkkoor gezeten of zo? Nee. Ik ben helemaal niet gelovig, maar ik heb mijn kinderen wel naar het kerkkoor gestuurd. Want als je een beetje kunt zingen, dan heb je er hele leven lol van. Ik heb op een kerkkoor gezeten. Oh. Max. Vrij lang zelfs. Eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren. En u kunt een beetje zingen? Bij ons in het koor zingt niemand vals. Nou, dan kunt u toch zijn liedjes zingen. Dat mag. Er is een aparte inschrijving voor zangers. Zolang zijn liedje maar wint. Maar waarom is dat voor u zo belangrijk? Omdat ik meega. En als u wint, dan haalt u mij naar voren... en dan zegt u tegen iedereen dat het mijn idee was. Dat doet u toch wel, hè? Mijn naam is Hoogdak. Kari Hoogdak. Het lijkt mij een uitstekend idee. Dit is je kans om te bewijzen dat je geen mislukkeling bent, Jan. Ja, maar kan ik me nog wel opgeven? Het is morgen al. Dan nou staan alle kandidaten natuurlijk al lang vast. Echt, ja. De juryleden zijn ook al gekozen. De inschrijving zal wel dicht zijn. Wacht maar. Ik geloof dat ik daar wel iets op weet. Dit lijkt me een goed moment om op een wonder te rekenen. Een wonder, zegt dat wel. Het zou wel een wonder zijn maar, als u zich nog kon opgeven. Ja, buurvrouw. Een wonder. Waarom zou je zo vlak voor kerst niet op een wonder hopen? Ja, met uh, dank aan de AVRO. Dit uh, was hoorspel op herhaling. Um, een opdracht voor kerst van de hand van Hero Muller. Werd eerder uitgezonden op 24 december 1986. Um, dit is uh, Caro's Nacht van het Goede Leven. Normaal zit hier Adeline van Lier... En zij deed mij het volgende mailtje toekomen. Lieve Jan, kijk, dan kan mijn dag al niet meer stuk. Lieve Jan, ik kreeg net van Bert Hadders uit het Hoge Noorden... een fijn kerstplaatje. Zou je dat, please, willen draaien? Hij was eens te gast met zijn nozems. En het is zo'n aardig mens. Hij gaf me een dichtbundel cadeau. Kan je ook zeggen dat die tweede kerstdag... dat is donderdag de 26 e speelt in Café Marleen in Grun... toegang gratis bij deze. En hier is hij. Lest ik boom elektrisch licht, in vandaag gediend dicht. Stampoot mous in mijn ik voel dat ik het niet die dag kon. Op alles en de dus vrolijkheid, en noodig meer als om Oh, Christa, for God, for me, God. So hold on, I on a dichte doek over alles wat mij goud heb doen en daar stil be me wordt bis ro kes Laat het razen vies. Astro is geen te zijn. Geen ei is meer kerstdalen. Onders was dat, uit het hoge noorden. En uh, nogmaals, hij treedt tweede kerstdag op in Café Marlene in Grun. Toegang gratis, het is dus me dat u het weet. Uh, het heette kerstfeest alleen. Allenig. Uh, technicus Tim Corbett, regisseur Vincent Krom en ik... hebben zojuist topoverleg gehaald. Ging over de muziek. En we kwamen tot deze conclusie. Dit moest hem worden. In het os van de nacht. Van het goede leven.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 Wat ik dan altijd hoop. Wat ik dan voor mijn oog zie, dat is dat er nu een automobilist ergens halverwege de dijk Lelystad Enkhuizen zit. En hiernaar luistert. En denkt... ja. Ja, dat klopt. Zo voel ik dat ook. Straks het ns journaal van vijf uur. En daarna. Het laatste uur van deze nacht van het goede leven. Met onder meer het mysterie van Emily en Rex van Beuningen. Rex wie? Rex van Beuningen. Zelfbenoemd popkenner. Tot zo.